7 uur. Michel Koenen met het NOS Journaal. Het kabinet gaat tot ver in 2021 miljarden euro stoppen in een derde steunpakket, bedoeld voor bedrijven die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen. Wel komen er minder bedrijven voor in aanmerking en zijn de vergoedingen minder royaal, schrijft het AD. De belangrijkste verandering gaat over de betaling van salarissen. Nu betaalt de overheid die bijna helemaal. Door bij ondernemingen die bij meer dan 20% omzetverlies leiden. Dat wordt straks 30%. Het nieuwe steunpakket zou op 1 oktober ingaan. Reizen met de trein wordt goedkoper voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Op 1 september start de NS met de nieuwe Jongerendagkaart. Daarmee kunnen jongeren de hele dag buiten de spits reizen. En in het weekend voor 7,50 euro. Nederlanders zijn door de coronacrisis veel minder dan gebruikelijk naar de tandarts gegaan. In april, mei en juni halveerde dat aantal bijna vanwege corona, meldt het CBS. De mondzorg kwam in april helemaal tot stilstand. En Ook gingen er minder mensen naar de huisarts, maar die daling was minder sterk. De rellen in Utrecht zijn aangejaagd door vloggers op sociale media... Burgemeester Den Oudste zei tijdens een gemeenteraadsvergadering dat het door de arrestatie van drie vloggers nu een stuk rustiger is in de stad. Den Oudste wil websites en berichten op sociale media waar opgeroepen wordt tot rellen sneller uit de lucht kunnen halen. Dat is nu door wetgeving en privacyregels lastig, zei hij. En Deli Blind is gisteren tijdens een oefenduel van Ajax met Hertha BSC uitgevallen nadat zijn defibrillator was afgegaan. De verdediger viel in de 80ste minuut zonder tegenstander in de buurt met een gil op de grond. Blind kon zelf weer opstaan en het veld aflopen. Een cardioloog die gaat onderzoeken waarom het apparaatje afging. Het weer nog. De komende uren zijn er in het hele land zware windstoten mogelijk door Storm Francis. Ook regent het op veel plekken. In de loop van de dag neemt de wind dan af en verdwijnen de buien. Het wordt vandaag ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het hele land, met name in het westen en noordwesten, komen zware windstoten voor. En vanwege de wind is de N307 de dijk, Enkhuizen, Lelystad in beide richtingen dicht voor vrachtwagens en auto's met aanhanger. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 I'm Back on 9. ZFM ZFM Ground control to Major Tom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 Don't you see?